Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. President Obama verwelkomt de hervormingen van de regering van Bahrein. Afgelopen zaterdag ontsloeg koning Al-Khalifa vijf ministers... die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de crisis in zijn land. Onder meer de ministers van werk, huisvesting en gezondheid zijn vervangen. Ook kondigde de koning hervormingen aan. Net als in andere Arabische landen... wordt in Bahrein al twee weken tegen de regering gedemonstreerd. De Britse luchtmacht heeft met een speciale operatie... weer 150 mensen gered uit de woestijn van Libië. Met drie vliegtuigen zijn de geëvacueerden naar Malta vervoerd. Twintig van hen zijn Britten. De overige passagiers komen uit andere landen. Het zijn mensen die waren gestrand in een afgelegen gebied... en het onrustige Libië niet zelf konden verlaten. Zaterdag haalde de Britse luchtmacht ook 150 mensen weg uit Libië. Daarbij waren zeven Nederlanders. Het zijn voornamelijk mensen die in de olieindustrie werken. Ook de Duitse luchtmacht voert dit weekend een reddingsoperatie uit. Daarbij werden 132 mensen uit de woestijn gehaald. De beurs in Cairo gaat dinsdag voor het eerst sinds een maand weer open. De hervorming van de beurs is al een paar keer uitgesteld. Om een sterke koersdaling te voorkomen heeft de interimregering maatregelen genomen. Zo wordt de handel de hele dag stilgelegd als de belangrijkste beursindex 6 daalt. Het ministerie van Financiën verstrekt ook noodleningen aan handelshuizen die veel last van de gesloten aandelenmarkt hebben gehad. Kunstenaars hebben afgelopen dag het Rijksmuseum actie gevoerd tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ze kochten een kaartje en bleven de hele dag in het museum, zodat er geen nieuwe bezoekers konden worden toegelaten. Op last van de brandweer mogen er tegelijkertijd maar 650 mensen in het museum zijn. De directie had wel enige sympathie voor de actie.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 Adeline van Meer. Mijn neef zegt vorige week tegen mijn tante: Ann, Wil jij een blackberry van mij? Ik heb er eentje over. Ik zeg, leuk, dat vind ik wel een mooi apparaatje. Hij zegt, ja, maar dan moet je hem wel echt gebruiken, hè. En dan moet je hem steeds aanhouden, want dan kan ik je af en toe gezellige berichting sturen, hè. Dan hoor je ping, en dan ben ik het. Ik zeg, dat vind ik best, dat maakt mij niet uit. Maar nou heb ik hem, en heb ik hem aan. En dan stuurt die man de hele dag aan één stuk door van die berichtjes. Dus ik loop op straat, ping, foto van zijn hond. Zit ik te laffen, juist yes, in het buurthuis, ping. Van hem bij de tandarts vanuit de stoel. Zie je dat grote rare hoofd van die tandarts met die akelige boor? Zit ik weer bij de tandarts in de wachtkamer. Ping! Gaat die zitten jodelen door dat ding heen. Keihard schamme dood. Ben ik gisteren net op een begrafenis. Ping! Krijg ik een filmpje dat hij een hele harde wind laat. is dat hij keihard te lachen. Dus ik moet het niet meer zeggen. Gadverdamme! En dan te bedenken dat er mensen zijn die dat geheel vrijwillig de hele dag doordoen. Nou, ik ben er helemaal klaar mee met het rot ding. Krijg de blackberry, zeg. Chicken Ping. Doei doei. Ah, ah. Kom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op groentevrouw.com voor meer van dit moois. Maar luister eerst naar mijn gast vannacht, dat is Manfred Meeuwig. Welkom. Hallo, Annelien. Hoe beroemd ben jij? Helemaal niet. Helemaal niet? Wie kennen je allemaal? Behalve iedereen die door de, door de Haarlemmerstraat fietst. Ja, wie kennen mij? Dat ja, uh, weet ik niet. Al je geliefden, je familie, vrienden, ja, uh, kennissen. Ja. En uh, iedereen die van uh, lekkere olijfolie houdt in Nederland, ja. toch? Wel heel veel, ja. Nou, in ieder geval wel. de winkel kennen ze. Ja, precies. Ja. Nou, je levert aan tig winkels op het, in het hele land. En natuurlijk ook uh, ken je al die producenten in, wat is het? Uh, Italianen, Spanjaarden, ja. Grieken, uh, Portugezen, een paar Turken zelfs. Ja, zeker. Maar het is ook juist, ik vind het juist heel leuk dat die winkel van ons, dat die, weliswaar ben ik daarmee begonnen, maar dat het niet aan mij hangt. Hè, er zijn de, we hebben ontzettend leuk personeel, heel goed personeel. En natuurlijk mijn vrouw vooral, die ook heel veel doet. Ja. Dus dat, het is niet per se nodig dat ik daar ben. De anderen die, die die winkel draaien, die kunnen dat hartstikke goed. Maar je hebt het wel meeweg en zonen genoemd. Ja, maar goed, dat is natuurlijk een geintje. En die zonen, die, want je hebt wel twee zonen. Wel twee zonen, ja. Maar die doen heel wat anders. ja. En die gaan ook nooit daar in die zaak komen? Nee, nee, nee. Weet niet. je niet? Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Daan die helpt wel. Ja. Maar uh, nee, ik denk niet dat ze het overnemen. Dat denk ik niet. Oh, nee. Vind je dat jammer? Nee, helemaal niet. Nee. Ik vind het ontzettend leuk wat zij doen. Ze zijn allebei heel technisch. Heel ja. handig. En ik ben ontzettend jaloers dat ze, dat, dat ze daar zo goed in zijn. Nee, ik vind ze fantastisch, die jongens. En wie heeft dat mooie liftje dan gemaakt bij jou? De... Nou, dat heeft Wim Prins gemaakt. Oh. Ze heeft, er staat ook een heel prachtig lifje in zijn winkel. Maar Daan heeft hem net wel aangepast. Oh. Je hebt hem echt veel beter gemaakt. Want het motortje hing vroeger aan het plafond, aan de bal. Ja? En het trilde heel erg. En dat zit nu in de kelder. En het loopt veel en veel mooier. En dat heeft Daan net gedaan. Dus dat is een, een fantastische uh, actie. Okay. En Maus, mijn andere zoon, omdat ja. hij maar even uh, trots, die kookt, hè? die is kok geworden. Echt waar? Ja. Die is wel, weliswaar nu aan het studeren, maar die heeft het jarenlang gekookt. En die kookt bij Toscanini nog steeds. Een fantastisch restaurant in Amsterdam natuurlijk. En daar is hij kok twee dagen in de week. Dus uh, ja, nou, als je er echt trots op kan zijn, dan ja. is je daar wel op. En, en, en heeft hij dat van jou geleerd? Nee, dat is heel erg raar. Hij heeft eigenlijk helemaal niets van mij geleerd. Misschien wel de lol in koken en vooral de lol in eten. Want dat zit natuurlijk altijd heel dicht bij elkaar. De lol in koken en de lol in eten. Maar eh, hij was eigenlijk heel raar. Hij was eigenlijk bijna nooit in de keuken als hij kookte. Eh, maar we hadden natuurlijk al heel veel over eten thuis. Maar hij, ja, hij heeft het niet echt van mij. Hij vroeg ook nooit hoe doe je dit en waarom doe je dat. Dat, dat was zijn interesse niet. Nee. Hij is gaan koken bij de Goudverzand in uh, Amsterdam Noord. En daar heeft hij de smaak te pakken gekregen. En uh, doet het ontzettend goed. En kookt hij wel eens voor jullie thuis? Ja, ja en we koken ook wel samen nu tegenwoordig. Het oh, okay. is heel gezellig. Oh, wat en dat leuk, uh, ja. gaat heel erg goed. En hij is ook heel. Uh, hij is totaal niet competitief met mij en ik niet met hem. Dus dat, dat is heel, uh, heel prettig. Dat goed zeg. En ontzettend leuk, ja. Nou goed, het is, uh, uh, Manfred heeft uh, al uh, meerdere boeken over olijfolie geschreven. En je kunt zelfs uh, nu dit uur een verkort uh, hoorcollege verwachten. Met, want is, hij heeft ook allemaal flesjes olijfolie meegenomen. Want daar valt ongelooflijk veel over te weten. Maar hij heeft ook een, uh, net een prachtige boek doen verschijnen. Uh, uh, recepten voor het goede leven, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, dus, uh, maar dan in het Frans. Maar dan in het ja. Frans. Uh, uh, recette pour bien vivre. Hij heeft het vertaald en bewerkt en uh, aangevuld. Uh, nou goed, dat komt. Maar eerst gaan we even muziek draaien. Want je hebt een lijstje meegenomen. Een veel te lang lijstje. Je zegt, bovenaan staat eentje van. Die moet zeker, want dat is het allermooiste liedje. Ja, dat is een ongelooflijk mooi liedje. Motherland van Nathalie Marchand. Nou, je zal het wel horen, het is een ontzettend melancholiek. En ja. Ik vind het prachtig, uh, troostend, uh, ja, echt wat je noemt Motherland. Ja, over, over je moederland, wat dat kan betekenen, denk ah, ik. Dat, dat is hoog. een prachtig liedje. Dat hangt wel Where in hell can you go? Far from the things that you know.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 don't miss this wasteland this terrible place when you leave keep your heart off your sleeve motherland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 If there's anything Come on, shotgun bright What makes me envy Your life Faceless, nameless Innocent, blameless And free What's that like To be Zien we mee. Want nee, ja. nee, je bent een zinger zanger ook, toch? Dat ja, is het ja, helemaal niet. Ja, ja, vanavond nog gezongen in de Westerkerk. Ja, ja, wat heb je gezongen? Een cantate van Bach? Doe eens even zo. Nee. nee een, een klein stukje? Nee, dat kan ik niet. Nee, dat kan niet zo. Zo, uh, met niks. Waarom niet? Nou nee, ja, daarom zing ik in je in een koor. Oefen... Omdat je. Ja? Ik, ik zing natuurlijk geen solo, maar ik zing in een koor. En dan zing je natuurlijk met z'n allen. Maar je oefent toch ook thuis? Ja, maar dan zit je een beetje te piepen, een beetje te knorren. Doe eens één een knorretje. <laughs> Misschien straks. <laughs> Flauw, dan je hebt CD bij uh, waar, je, waar je opzinkt. Ja, ja, daar hoor je mij natuurlijk niet, maar daar zit ik in het, in het koor. Oh, goed. Ja. Nou, dit was net uh, Nathalie uh, uh, Merchant. Nathalie Merchant. Een Canadese zanger is. Uh, heel mooi lied, Madeline. Sorry dat we het even afgeknepen hebben. <kwijnt> ik ga heel even opzommen of de rest van het programma doen. Ga ik heel kort doen hoor. Uh, ik zag uh, de film Stand van de Sterren. Prachtig. En uh, ik heb een, uh, een, een hoorcollege, of althans eigenlijk een voorgelezen boek. Over, uh, hoe heet het nou, iets over genot. Nou, dat gaat u straks horen. En uh, uh, uh, we gaan gewoon... Uh, ik ga niet altijd allemaal opzommen wat we gaan doen. We gaan het hebben over... <lacht> over, uh, over Manfred Meewig. Uh, uh, die vierde vorig jaar met die winkel volgens mij. De, hè, de, uh, olijf, uh, de olie, uh, olijfoliewinkel. Toch je 25-jarig bestaan? Nee, 15. Maar je bent toch in 85 begonnen? Nee, nee, nee. 15 jaar geleden zijn we begonnen. Met die olijfoliewinkel? Ja. Dat ja, ja. 50... is wel heel lang hoor, 15 jaar. Ja, was die 95 dat je begonnen ja. bent? Ja. Oké. Okay. Ja. En wat heb je dan tussen, uh, uh, tussen 85 <laughs> en 95 gedaan? Nou? nou ja, toen, dan, toen was ik uh, fotokok, hè, want dat is eigenlijk mijn werk. Wat, uh, wat, wat mensen ook wel foodstylist noemen: Fotokok. Dus dat je kookt voor, uh, ja, voor foto's en voor film ook wel. Dus eten wat gefotografeerd wordt. Voor bladen, voor uh, verpakkingen. Voor voor, uh... en, en, en dat doe ik eigenlijk nog steeds. En doe je dan... Uh... Naast de winkel. Ja ja ja. ja, ja, ja. En is dat echt dan eetbaar? Of maak je dat dan mooier voor de foto? Of doe je wel eens... Nee, het is wel eetbaar, maar het is niet lekker. Terwijl het moet er juist wel lekker uitzien. Dat ja. is ook wel natuurlijk lastig. He, want het is altijd koud en je kookt natuurlijk zonder zout en peper. Of peper trouwens wel, want dat zie je. He, maar zonder dus dingen... Kijk, als je ergens witte wijn in moet, dan doe je er geen witte wijn in. Dat hoeft niet. Dan kook je, doe je een beetje water erbij. He, dus het is wel echt koken, maar het is niet lekker. Het is ook allemaal koud. He, want sausen bijvoorbeeld, die, als je die warm zou gebruiken voor een foto... dan koelt dat af, ja. maar dan, het, dan krijg je een vel erop. Dus je moet het koud roeren, dat die saus koud is... en dan pas op een bord leggen. He, dan blijft die glimmen, blijft die glanzen. Nou, zo, zo zijn het natuurlijk... Uh, het is op een andere manier koken. Eigenlijk aandachtiger op de, hoe het eruit ziet. Ja, ja. Maar het is niet, het is niet wat vroeger wel gebeurde... met, met plastic en met, met, met trucjes, zeg ja, maar. ja, precies. Dat is eigenlijk nauwelijks meer. Oh, nee. Vlees wordt een beetje aangesmeerd met een beetje olie met een kwastje... dat lekker glimt of zo. Maar het is niet, niet vies of, of raar. Of, uh, nee, nee. Vroeger... Uh, was het ja, de grap dat je een kroket van een stuk bezemsteel maakt. Gepaneerde bezemsteel. <lacht> ja, dat was dan heel erg grappig. Want vroeger wilden ze die kroketten... die moesten ook op de, op de verpakking moesten allemaal keirecht... en ja, ja, ja. keistrak en gaaf zijn, weet je wel. Ja. Dus dan, ja, dat kreeg je bijna niet door een, met een echte kroket. Dus dan kon je gewoon een stukje van de bezemsteel afsnijden. En dat, die dan paneren en frituur. Nou ja, een <lacht> soort grap is dat natuurlijk. Oh, die wist ik eh, niet. Leuk, maar dat is eigenlijk niet meer zo. Mensen zien ook dat het iets nep is. En dat willen ze niet. Ja. En als je in, in de voetbladen kijkt of ja. advertenties... dan ziet het eten gewoon er gewoon lekker uit en ja. echt uit. Ja. Waar je er zin in krijgt. En als het een gebakken bezemstel is, dan, dan krijg je toch geen zin in. Nee, nee, nee, nee. Dus dat is een beetje voorbij, die, ja. dat nepperige. Toen jij, eh, toen jij jouw olijfoliewinkel eh, begon, eh, dus 15 jaar geleden... Ja. toen dacht ik, wat, wat gaat hij nou doen, een winkel in olijfolie? Gaat, ja? dat, gaat dat wel bestaan? Ja, ja. dat denk ik nog steeds heel veel mensen. Ja. Ja, die dan langslopen en zeg hè, moet je kijken oh, en loopt het een beetje meneer weet je gaat het een beetje je <laughs> denkt nou zeg ja. Ja, maar ik dacht jij wat heb je dan met die studie Nederlands gedaan ja, ja, ja niks. was dus dat dan... gewoon algemene ontwikkeling ja dat komt achteraf ja. op neer ja, ja maar ja dat was natuurlijk ontzettend leuk en geloof ik leuke tijd heb ik gehad uh, tijdens het studeren of wilde maar, je leren kookboeken schrijven nee maar dat is natuurlijk onzin want je, je leert helemaal niet schrijven bij het Nederlands, toch? <laughs> In totaal niet. Je leert, leert van alles, maar nee. niet... Uh, Waar, nee. welke, welke richting ben je afgestudeerd? Moderne letterkunde. Ja? Wat, was, daar, je, wat was je Maar daarin weer wetenschapstheorie. Oh. Wetenschapsfilosofie. Oh. Want ik deed ook filosofie als bijvak. Ja, ja. dat klinkt allemaal heel pretentieus. Ik weet er ook allemaal geen uh, reet meer van. <laughs> maar ik vond het echt fantastisch. Ja. En ik vond wetenschapsfilosofie ook heel erg interessant. En ook heel belangrijk. Ja. Dat is ook zo. Ja, nou, goed, ja, ik vond precies. het fantastisch. Ja. Wat was je afstudeerscriptie dan? Nou, dat ging over uh, interpretatietheorie. Ja, over okay. hoe, hoe, ja, hoe je wetenschapsfilosofisch iets kan zeggen over uh, communicatie in literatuur. Ja, dat is een heel ingewikkeld uh, ja, okay. vraag. En het was aan de ja. hand van Paul Ricoeur, dat is een Franse filosoof. Ja. Die heeft boeken geschreven, een, die, een hele serie boeken, drie boeken. Die heette Tant et dus verhaal en tijd en verhaal. Ja. En die eigenlijk zijn belangrijkste dingen, dat is eigenlijk heel uh, leuk, vind ik, is dat die het belang van het verhaal als, uh, als kentheoretisch element. Dus dat, dat uh, mensen denken en begrijpen in verhalen. Ja. Dus alles is altijd in een verhaal. In een verhaal krijgt iets betekenis. En zonder een verhaal, al is het maar een heel klein verhaal, heeft iets geen betekenis. Nee. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Dat het verhaal eigenlijk de kern is van ja. hoe wij denken. En ja. Nou, en dat vind je natuurlijk terug in, in romans, in heel groot. Maar ook ja. in een hele kleine vorm, in nou, hoe je überhaupt denkt over dingen. Dat is wel heel mooi. Hartstikke interessant. Ja. Ja. Maar ben je niet verderop doorgegaan? Dat is gewoon nee. uh, voor de verrijking van je nee, eigen leven. Ik eigenlijk bleef. toen, tijdens die studie, was ik al met die voedstelling, dus dat eten, koken, bezig. Nou. Want we gaan nog verder terug. Ja, toen was uh, ik gewoon kok. Eerst was ik gewoon kok. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. want thuis, werd er zo lekker gekookt bij je moeder? Ja, het werd lekker gekookt, ja. Wel Hollandsachtig. Maar er was altijd heel veel aandacht voor. En we hielden vooral ontzettend veel van lekker eten. Maar het waren wel gewoon gehaktballen en, uh, en zutterlappen. En, uh. Maar mijn moeder deed ontzettend de best. Had bijna altijd een toetje. En, nou, wij waren gewoon ontzettend enthousiast aan het eten altijd. En ja. ook heel veel. Mijn vader had als, als, of heeft eigenlijk als, als grap zei hij altijd de VVV. Veel vet en vlug. Oh. Dat, was, dat was gewoon bij ons thuis. Gewoon lekker veel eten. Lekker vet. Heerlijk. Nou, mijn ik... moeder maakte gehaktballen. Ja? En had ze een gigantische pan met, met gehaktballen. Ja? En dan was, was die eigenlijk voor twee dagen. Maar die vraagt natuurlijk altijd in één dag op. <laughs> weet je Allemaal namen nog een gehaktbal. Ja. Nou ja, het goed gewoon Hollands lekker eten. Maar jullie waren niet te dik thuis? Nee. Nee, niet. Viel nee, nee, nee, viel wel mee. En, en, en op de middelbare school had je toen zoiets van ik ga kok worden? Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee ik, ik wist gewoon na de school totaal niet wat ik moest doen. En toen waren mijn ouders eh, streng, toen ik mijn eindexamen had gedaan... die zeiden, je moet of iets gaan studeren of werken. Ja, niet iets Daartussen is Dat zeg niet. ik ook, hoor. Ja, Jij nou, niet tegen jouw zoon. Goed, hartstikke goed, Ja. Nou, dat, ja maar dat ja. doen ze ook. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ja dan, ik weet niet wat ik ga studeren, dus dan maar werken. Dus ik ging in de krant kijken, wat, wat moet ik dan gaan werken? Ik heb geen idee. En toen zag ik leerling kok gevraagd in Amsterdam ergens. En ik dacht, nou, leerling kok, dat is iemand die niet kan koken. Die ja. moet nog leren. Ja. Dus ik ging daarheen. Had je niet van je moeder al wat geleerd? Nee, nou, nauwelijks, okay. nauwelijks. Maar het bleek natuurlijk, leerlingkok is een functie. Het is niet iemand die niet kan koken, die dan moet <lacht> leren. Maar het is iets. Hè? Dan ja, ja. zit je op een school en dan zit je in een leerlingstelsel. En dan, dan heb je, weet je wel... Ja, ja, ja. Dus die mensen daar, die begrepen, vonden het natuurlijk raar... wat ik nou voor een rare kerel was. Maar ze namen me wel aan. En binnen de kortste keren stond ik daar in het oude Lido. Weet ja. je, bij het, bij het Leidseplein. Ja, naast 100 de, jaar geleden was daar het Lido. Ja, waar, waar Harry Mures woonde, daar, dat stukje. Heel, toch? Ja, dat, ja, daar beneden aan het water. Ja. Nou ja. En binnen de keren stond ik daar te koken in mijn eentje met, met uh, kip met ananas en de meest vreselijke dingen. <laughs> en ik wist totaal niet hoe het moest natuurlijk. Maar het was wel een hele... En ik werd eigenlijk heel enthousiast over het, over het koken. En ja. ik vond het heel erg leuk. En toen ben ik daar eigenlijk op doorgegaan. Vanuit dat eigenlijk zomaar toevallig, min of meer, ja, ja, ja, ja. laat ik dat maar doen. Weet maar toen kwam je wel gelijk in, in, in Frankrijk terecht Nou, bij... ik, ik kwam bij de, de familie Vagel eigenlijk. In, Vagel in Ouderkerk eerst, bij Tom en Paal Vagel. Ja. En toen met Paul mee naar met Paul Vagel. Daar Hoefselig. heb ik jaren gewerkt. En vanuit Wijkbeduursteden ben ik naar Frankrijk gegaan. Ja, maar dan zat je natuurlijk bij de Vagels al gelijk in, in, in, in, in de ja. Nederlandse toppers. Ja, ja. Ja, ja, en wat toen ook heel bijzonder was. Ja. wat Paul, die was net zelf terug uit Frankrijk. Want die had gekookt in Frankrijk, Paul Vagel. Ja. En die kookte dan bij Ton in uh, klein Paardenburg in Ouderkerk. En dat was, nou, dat was voor... Voor toen was het ongelooflijk wat hij maakte. Zulke bijzondere dingen. Die ja, ja, ja, ja, ja. hadden wij hier dan nooit gegeten. Nee, nee, nee, nee. Dus er kwam, ja, heel Amsterdam kwam daar eten. Dat was ja. het restaurant. Ja, er, er, er. Nou ja, daar was ik dan. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja, precies. En het was een ja, fantastische tijd. Heel enerverend allemaal en ja. heel erg leuk. Want de hoefslag, dat was een hele dure tent. Maar hoef, dat ik, is weer later hè? Dat is weer later, dat was toen je terugkwam. De hoefslag is Gerard Vagel. Oh, dat is Gerard Vagel, ja. In Bos en Duin. Bo dat was eigenlijk oh. toen ik terugkwam oh, ja. vanuit Frankrijk... ben ik naar de hoefslag gegaan. Want Gerard die had de meeste interesse eigenlijk in mij. Die, die zei, kom, kom bij mij. Ja, werken. want het bijzondere was, je ging naar Frankrijk. Je komt daar ook bij een toprestaurant in, in ja, Loan. Ja, ja, En uh, was daar toen net al het ontstaan van de, van de... Nouvelle Cuisine. Van de Nouvelle Cuisine. Ja, dat was toen helemaal aan het veranderen daar. En dat, dat Trois Gros was daar een van de leading figuren in. Dus die twee broers, Jean en Pierre Trois Gros, die heeft ja. leefden toen allebei nog. Pierre is er nog steeds, maar Jean is overleden. En die, die vernieuwde, onder andere zij, vernieuwde de traditionele uh, zware Franse keuken. Ja. En dat gebeurde toen. En dus ja. dat was fantastisch om daar, uh, daar ja. aanwezig te zijn. Ja. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder dat ik daar überhaupt terecht kon. Nou, waanzinnig. Ja. Ik viel dus echt met je neus in de boter. Ja, dat was natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Nou, dat is ook wel een mooi verhaal, wat ik misschien kan vertellen. Dat ik uh, dus via-via had iemand gevraagd. Antoine Gros, dat is een klant van hun. Ja. Ik, ken, ik ken een van de Amsterdamse jongen die wil graag bij jullie koken. En die had toen naar de gezegd: Oké, okay, laat die maar komen. Dus toen heb ik een brief geschreven: Wanneer kan ik dan komen? Hè? Nou, toen kreeg ik natuurlijk een brief terug van: nou, Sorry, we hebben ons vergist. En het, die krabbelde terug. Ik denk: shit, dat gaat ja. helemaal fout. Hè? Ja, ja, ja. Dus toen ging ik op vakantie ja. met de motor. En ik dacht: Weet je wat, ik ga daar langs. En ik ga het vragen hoe dat nou zit. Ja. Want het is toch wel jammer dat dat mislukt. Ja. Dus ik kom daar. Ik rijd met de motor heen en ik kom daar. Het was natuurlijk een prachtig hotel tegenover het station. De, uh, ben ik naar binnen gestapt. Dus ik sprak nog nauwelijks Frans. Dus daar die lobby binnen van. Dat restaurant, allemaal heel chic natuurlijk. En ik vroeg uh, of meneer Toa ook was. En uh, nou ja, die ging eens even halen. Dus er ging een soort dubbel klapdeurtje open. Weet je, met van dat matglas. En er kwam dus een kok. Helemaal prachtig in het wit met een hele hoge koksmuts op. Echt zo'n ja, ja, ja, ja. grote Franse kok. En ik schrok me... de. Je jezus, daar heb je hem. Hè? Ja. Maar dat is echt wel een figuur die dan uh, op je ja, afkomt. Hè? Ja, ja. Dus ik toen nou, heb ik het toch gevraagd. En hij zei, hey, je hebt gewoon gelijk. Ik heb ja gezegd. Ik heb gezegd dat je mocht komen. Dus kom maar. Hè? Want dus ik, dus ja, het was wel ja, ja. heel erg goed. Hè? Ik, ik had toch tuk, persoonlijk. Ja, ja, ja. Ja. Omdat je daar helemaal op de motor ja. dus Het ja. was wel fantastisch. dat ja, ja, ja. Het, ja, Uiteindelijk is het toch, toch gelukt. En dan heb ik daarboven ook uh, gewoond in het hotel. Ja. Zoals een kamertje. Nou ja goed, uh, Hartstikke mooie, mooie tijd. Ja. En bijzonder. Ja. Uh, uh, uh, je vertelde, het staat ook in je boek, dat, uh, hè, in je inleiding van het, het, het boek uh, Recept pour bien vivre. Uh, dat je eigenlijk, nou goed, misschien gaan we het daar, <laughs> daarover hebben. Uh, hoe, hoe, je, hoe lekker het was om dan bij de, niet daar te eten, ja. maar bij de, in, gewoon de gewoon in het dorps, café ja. te eten. Ja. ja, dat is natuurlijk een grappig contrast dat je eigenlijk dus werkt. En het toch best wel uh, bijzonder en elaborated uh, gerechtjes maakt. Maar eigenlijk als je vrij bent in het gewone café. En dan gingen we natuurlijk wel naar het goede café. Waar een goed iemand kookt. Maar dat je daar gewone dingen at. Hè? Ja. Gewoon niertjes en uh, blanquette de veau en kokkenvijn. Al die, die ja. echte lekkere Franse dingen. Ja, die ja. at je daar natuurlijk. Ja. En dan lekker veel. Ja. En lekker veel wijn erbij. Ja precies. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk ongelooflijk uh, sterke herinnering aan dat soort eten. Want nu wel was de verandering was, uh, dacht ik, uh, ten eerste de dingen minder zwaar, luchtiger, uh, en ook niet meer in schalen serveren, maar op het bord, ja, het bord, bord wat je ook opmaakt, weet ja, je wel. Ja. En dat is natuurlijk een beetje doorgeslagen op een gegeven moment. Uh, naar, uh, die... Dat is ook weer doorgeslagen, ja. ja, ja, ja, ja precies. Ja. Dat is natuurlijk het, het grappige met dat soort vernieuwingen inderdaad. Dat, ja. dat, uh, dat is die hele zware saus, want vroeger had je dus heel veel zware sausen, en alles, altijd op schaal met puree en ja. Ja. Uh, ja, allemaal heel erg heftig. En doorgekookte groenten. En zelfs in, in, in chic restaurants was ja. het zo. En werd alles aan tafel uitgeserveerd door een ober. Terwijl die koks, bijvoorbeeld Dragoro, die zeiden... Wij, de koks, wij zijn de baas. Wij weten hoe het moet, ja. hoe het op het bord moet liggen. Ja. Dus wij leggen het ook op het bord. Ja. Hè? Wij, wij doen dat. Dat is ons ding. En dan brengen die obers die brengen dat bord naar de tafel. Maar ja. niet andersom. Nee. He, en, dat, en dat was natuurlijk heel, een heel uh, bijzonder iets, waardoor ze echt inderdaad zelf konden beslissen hoe het bord eruit moest zien en, en hoe het uh, geserveerd zou worden. Ja, ja, ja. Goed, na eh, uh, Loan hè, was het. Dat Roan. Is, ja, Roan. Dat is uh, 90 kilometer links van Lyon, toch? Ja, ja. ja. Uh, ging je door naar... Uh, Geraar. Geraar, dat is dan uh, in Le Lande. Daar ja. ben ik wel eens geweest, in eugénie les bains Ja, ben je geweest? Nou ah, ja, maar niet bij hem, hoor. Oh, ja, maar in het dorpje ben je geweest. <laughs> en, ja, de, dorp, ja. Klein de klein dorpje. Ja, ja, precies, ja. ja. Uh, 800 kilometer van Parijs, maar je moest de mensen daar naartoe lokken. Uh, want, uh, nou, Ja, maar die kwamen de hele volkstam, hoor. Ja, ja, ja. Dat, dat was dus enorm. Is, ja, ja, ja. Want hij ja, dat was ook een enorme vernieuwer ja. die het op een hele bijzondere manier deed. En die had ook de cuisine-menseur, dat had hij toen uitgevonden. Hè. Dus er was wel ook sterrenniveau, maar dan konden mensen daar... want het was ook een soort kuuroord, dan kon je afvallen. Hè, dus gewicht verliezen, maar dan toch heel bijzonder eten. En daar was hij een, een van de leading figuren van van Dat ja. van die cuisine mensen ja, en toen kwam jij dus in, in, uh, in Nederland terug en toen wilden ze je natuurlijk allemaal hebben, want had je dus bij de, de toppers gewerkt? Ja, ja, ja. Weet je ja, wel. Ja. En ja, nou, Gerard, in ieder geval, uh, wel ja, ja, die vond dat leuk. Ja. Ja. En toen ging je op een gegeven moment, had je op een gegeven moment zoiets van nou, nou, nou, wil ik ook weer intellectueel een beetje geprikkeld worden dat je daarom ging studeren. Ja, ik, ik, ja, dat nou, ik had eigenlijk vooral dat nou, dat intellectueel geprikkeld is, misschien niet eens zo, Alhoewel dat natuurlijk ook leuk is, maar ik, ik vooral. Ik vond dat ik mezelf heel erg isoleerde daar in die, in die horeca. En zeker in die, in die top horeca toen was dat zo, misschien is dat nog wel. Die was dan ook buiten de stad, buiten Amsterdam. He, dus dan was je ja. toch in bijvoorbeeld de Hoefslag. Ja. Dat was in Bossenduin, in een soort villa-wijk. Daar stond dan dat restaurant. Ja. En daar, daar werkten wij met z'n allen, al die jongens die werkten daar. Ja, dan was je toch heel erg geïsoleerd natuurlijk. Je, zag, je was wel ja. met elkaar, maar in ieder geval niet met mijn vrienden. Oh, die was... kwamen daar sowieso natuurlijk niet eten. Want nee, het was, was veel te duur. En veel te ver weg. Ja, ja, ja. Dus ik zat echt. Totaal in een andere ja, wereld. Ja, ja. En ja, ik vond het toch eigenlijk heel uh, moeilijk na een tijdje. Dus ik dacht, ik wil gewoon terug naar, naar, naar Amsterdam. En naar ja, waar dat gebeurde. Ja, begrijp het. En dat, nou, dat, zo'n studie is daar natuurlijk ook een kans voor. Ja, helemaal gelijk. Dus en nee, vond... oh, wat leuk, helemaal nooit gerealiseerd. Hey, ik uh, ga jou een glaasje wijn inschenken. En wij gaan draaien. Wat gaan we. Oh ja. Ga jij zingen zelf of gaan we. Nee, dit is een stuk van uh, Bach. Van een kantaten. Ja. Weliswaar, dus niet die we vanmiddag hebben, gemaakt, maar een kantate die ik heel erg mooi vind. En heel bijzonder vind ik van die kantaten. Een kantate van Bach bestaat uit kleine stukjes, allemaal ja. van drie, vier, vijf minuten. Maar ik vind het altijd heel bijzonder als je deze kantaat opzet. Als je, wij draaien nu nummer, eh, liedje nummer drie. Nummer drie van die, van die kantaat. Maar als je het eerste nummer hoort, denk je... Oh, wat is dit mooi. En dan hoor je het tweede nummer... Jezus, dit is nog mooier, denk je dan. Ja. En dan hoor je het derde, dan is het nog mooier. Het wordt echt steeds mooier. Terwijl de eerste al zo mooi was. En dat vind ik fantastisch van deze kantaat. Dus dit is stukje drie. Aus der Tiefe, is dit, van uh, Johan Sebastian Bach. Aus der Tiefe, ja. ja. Ongelooflijk mooi. Ja, en dit zing jij ook wel eens met, uh, met jouw nou, koor. Nou, dit, dit hebben we nu tot nu niet gedaan. Nee? Afgelopen jaren, maar we zingen iedere... Dat is het leuke van dat koor. Wat voor koor is dit? Vertel eens. Nou, dat is een koor in de, in, van de Westerkerk. En die zingen iedere maand een kantate. Okay. Dus Bach heeft kantates geschreven, honderden kantates. Ja. Voor iedere specifieke zondag. En we zingen dus iedere maand een kantaat. Dus het is ook heel leuk dat we steeds maar een maand repeteren... en dan een uitvoering ja, ja. hebben en dan weer gaan we weer verder. En dat was dus vanavond? Ja, vanavond hebben we net gezongen, ja. Tot negen uur van oh. zeven tot negen. En over een maand is het uh, Matthäus. Oh ja, we dan. ja, ja, ja. En de Johannes zingen we ook. Nou, ja. Nou, goed. is heel erg fijn. Oké. Okay. Um, en dan zit ik ook nog naast Max van Egmond. Nou ja, goed. Wie is dat? Max van Egmondaar is echt een wereldberoemde bas geweest. Oh, okay. En die is nu uh, ouder, dus ja. die zingt geen solo meer. Nee. Maar die zit dus in dit koor en naast mij. Oh, wauw. Dus je kan ja aan hem optrekken. En in een koor is het mooiste wat er is, is dat je... vind ik is het mooiste wat er is, dat je samen met, met je buurman... of met je buurman ja. zingt. En dat je luistert naar elkaar en dat ja. je dan... Ik vind altijd als, als, als, als vissen in de, in de zee zo... Ja. Zo'n melodie zingt, dat is zo fantastisch. Als dat gaat, dat is echt heerlijk. En als je dan naast zo'n fantastische zanger staat... is het natuurlijk wel geweldig. Ja. Nee, nou, ik, ik heb er in, in een koor gezeten met dertien meiden. En ik trok me ook altijd op. Uh, <laughs> ja. En als er dan iets vals ging, zat iedereen naar mij te kijken. Maar zat ik al lang te playbacken. Weet je, <laughs> je deed helemaal niks. Kon, kon jij niet nee, zijn. kon ik niet zijn. <laughs> Maar goed. Uh, de, de olie. We gaan naar de olie. Uh, in 1995 uh, uh, uh, begon je dus uh, die winkel. In de... ja. En waarom, waarom koos je olijfolie? Nou, kijk. Ik, ik merkte dat ik gewoon in mijn eigen ko koken thuis, hè, ja. dat, ik daar, dat ik altijd alles uh, nooit boter gebruikte om te koken eigenlijk. Ja. Altijd olie. Ja. Uh, en dat mensen dat raar vonden. En ik dacht: wat, wat raar dat je dat raar vindt. Ik vind dat heel gewoon. Om, om, om een eitje te bakken in olie en, ja. en een biefstukje te bakken, vind ik eigenlijk wat we nu veel normaler vinden. Was toen, vonden mensen dat raar. Hè? Wat, doe je dat niet in boter? Nou. Ja. Terwijl ik vond dat helemaal niet lekker. Dus toen dacht ik: hé, hey, dat is iets. En omdat ik graag een, een eigen bedrijf wilde. Want ik ben een heel lang freelancer geweest. En dat ben ik nog steeds. Maar ik vond het heel leuk om iets een eigen bedrijf. En toen dacht ik, nou, dat is olijfolie. Dat is gewoon een heel mooi product. Omdat dat een product is wat op, in allerlei landen... rond de Middellandse Zee wordt gemaakt. Ja. Hè? Op allerlei manieren. Dus hele simpele. Maar ook hele chique. Ja. Hè? Dus, en op, dus je kan eigenlijk in een heel klein... In, van, een heel, van een heel klein segment... of een heel klein product... kan je heel diep aanbieden. Heel diep uh, zoeken. Heel veel, verschillende... heel veel verschillende soorten. En dat ja. vind, ik, vind ik heel erg leuk. En dat is leuk gebleken ook. Ja. En we hebben natuurlijk eigenlijk officieel hebben we natuurlijk een, een, een winkel in olie, azijn en mosterd. Eigenlijk drie dingen. Ja. Dus ik dacht, nou wat doen? Olie, dus niet alleen olie, maar olie. En nou, azijn en mosterd passen daar natuurlijk heel mooi bij. Het is echt een soort drie eenheid. En het zijn alle drie de producten die je, die je overal vindt. Ze hebben overal azijn en overal mosterd ook. Ja. Nee, in die ja. landen. Nou, en dit is allemaal uh, nou, heel erg verschillend. Van prijs en qua verpakking. En qua smaak natuurlijk. Ja. Dus dan, nou, dan had je eigenlijk toch heel veel ja, ja, ja, ja. te zoeken. En, te, en het waren natuurlijk producten die je vooral meeneemt als je op vakantie ging. He? Als je op vakantie ging. ja. Dat ja neemt, nou je terug ging. Iedereen neemt dat mee. Ja. Juist die dingen. Ja. Nou, ik dacht, laten we die dan uh, gewoon ja. hierheen uh, halen. En dat hebben we dus gedaan. En ondertussen is de Nederlander een beetje beter opgevoed qua zijn ja, oliegebruik? Ja, ik denk dat er veel, veel, meer olijfolie wordt gebruikt in ieder geval. Ja. En het olijfolie is natuurlijk ook gewoon ongelooflijk lekker en veel gezonder vet dan boter. Ja. He, dus is dat, dat echt zoveel gezonder? Ja, dat is veel gezonder, zeker. ja. ja. Oké, okay. nou ja, die man van mij zegt altijd van... dan doe die potenhuis weg, maar die doet zelf ook alles in de olie, ja. ja. Wat wel erg is, ik ben bij, uh, bij Manfred in de winkel geweest... en hij heeft me wat laten proeven. En je hebt nu ook... Het is echt... Uh, maar het is heel verslavend, want nu vind ja? ik al die... Ja, die, de gewone olie uit, uh, van de appie vind ik niet meer lekker. Je proeft echt verschil, toch? Ja, Absoluut. En ook heel, heel duidelijk verschil. Zeker ja. als je zo'n fijne vinaigrette maakt, ja. Dan, uh... ja. ja, nou, dat is ontzettend leuk. En dat, dat, vind, dat maken wij natuurlijk in de winkel Maken we het dagelijks mee... Ja? Dat mensen, uh, want bij ons kan je dus alle olijfolie proeven die je kan kopen. Ja. Dat mensen zeggen, zeggen wij, wilt u even wat proeven? Ja. Nou, nou, nou, laat maar, dat hoeft niet, want ik proef toch het verschil niet. En nou, dan moeten is... we een beetje doordrukken. Maar ja, als je ja. dan mensen eenmaal over ja. hebt gehaald om ja, het wel te proeven... Ja, ja, ja. dan zegt iedereen, ja, je proeft het gewoon heel makkelijk. Ja. En ook de verschillen hè, ja. tussen de Spaanse en Italiaans en Italiaanse. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om dat zo, zo duidelijk te proeven. Eigenlijk is wijn... Proef je ja. eigenlijk veel ingewikkelder. Want die smaken liggen, vind ik, allemaal veel dichter bij elkaar. En verwarrender, en er is zo ongelooflijk veel... met olijfolie is eigenlijk heel goed te doen. Ja. Ja, dat heb jij ook zelf Absoluut. absoluut. Anders, toch? Ja. En wat is de beste manier om het te proeven? Eigenlijk met een stukje brood? Of nee, een... dat moet een, sowieso niet. Nee? Nee, niet met een stukje brood. Want dat is wel lekker, maar dan proef je de olie niet. Ja, dan, dan proef je natuurlijk word je enorm in de war gebracht door die smaak van het brood. Want brood smaakt natuurlijk heel erg sterk. En het is natuurlijk wel heel lekker. Net zo goed als olijfolie met een beetje zout en citroen... Ja. Ja, dat is ook hartstikke lekker. Maar dan, dan ga je natuurlijk die, die smaak van die olie ja, dan in de war te ja, brengen. Ja, ja, ja, ja. Dus je moet het eigenlijk puur in een glaasje, puur met niks proeven. Ja. En ook voor de koffie. Dus niet eerst koffie drinken. Niet een kaagompje. Als je het serieus wil proeven. Ja, ja. Maar ja, goed. Je kan het ook gewoon wat minder serieus proeven. <lacht> maar als je het serieus wil proeven, dan moet het zo. Ja, oké. Okay. Goed. En een stukje appel tussendoor. Als je je mond wil schoonmaken. Dus niet een stukje brood, maar een stukje groene appel. Want groene appel maakt je mond uh, schoon. Ja, en wat betekent nou organoleptisch? Nou, wat smaak betreft. Alleen de smaak? Ja. Ah, ja. ja. Maar jij en olfactisch heb... is dus olfaktisch de Olfactisch is de neus, ja. En organoleptisch is smaak. Ja. Weet je, weet je hoe, hoe lang... Organoleptische de... kwaliteit, ja, smaakkwaliteit, ja. ja. Weet je hoe, hoe oud de olijfolie is, vanaf wanneer dat bestaat? Nou ja, dat is... Dat is Heel oud, hè? Duizenden, ja, duizenden jaren. Vierduizend voor Christus? Ja, zoiets ja niet te geloven zeg hey en uh, Want daar zijn inderdaad uh, restanten gevonden van olijfoliepers ja. hè die uit uh, uh, die periode zo oud ja um, wist je dat er, dat er in 2005 was een publicatie dat er in olijfolie dezelfde stoffen zitten als in uh, uh, pijnstiller en ontstekingsremmer ja, ibuprofen ja. wist je dat ja, ja, ja, ja. volg je dat soort dingen ja, nou een beetje, ja. Dat, dat, dat zijn de grappige dingen die, die ze ontdekken in, uh, in olijfolie. Dat er ook vitamines in zitten en dat er heel veel antioxidanten in zitten. Dus dat het heel gezond ja. is. Dus niet alleen dat het geen cholesterol bevat. maar ook, hè, Dus dat ja, ja. het niet slecht is, nee. maar ook dat het wel goed is. Ja, precies. Dus het juist plus is. Ja, nou wordt er ook wel gesuggereerd dat, uh, dat, er, dat het ook allemaal een publiciteitsvorming uh, van de EU is. Omdat uh, uh, nou eenmaal zo ontzettend veel olijfolie uit Europa komt... Dus ja. 80% van de olijfolie in de wereld komt uit Europa. Spanje, ja. Vooral Spanje. Hè? Ja. Spanje is verder weg de grootste ja. producent. Waanzinnig. Ja. Ja. Er zijn 2,5 miljoen olie uh, olievent... Vent... Oli... olijventelers. Ja, ja, dat is al best, ja. Dat <lacht> is veel. Ja, natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk ook hele kleintjes bij Adeline. Ja, ja. Maar hoe ga jij, hoe, jij gaat ze zelf opzoeken, je zoekt ze zelf uit. Ja, natuurlijk. Je reist maar. gewoon naar die landen, je gaat naar... Uh... Ja, ja, we gaan natuurlijk ook naar beurzen toe. Hè, waar ja. Er zijn natuurlijk speciale olijfoliebeurzen. Hè, in Italië bijvoorbeeld, waar gewoon gangen vol met honderden producenten staan. En dan bijvoorbeeld, wat ik zeg, een gang van honderden met alleen van Apulië. Maar hoe, dus dan, hoe, hoe, en dan ook nog honderden van Abruzzo en noem maar op. Dat is zo'n gigantische wereld. Maar hoe kom je dan bij de juiste terecht? Nou, ja, dan, dan moet je dus uh, uh, lopen en proeven en, en je een idee vormen van wat bijvoorbeeld als je nou hebt over Apulie, wat is dan een karakteristieke smaak van de olie van Apulie? Want je kan wel gewoon binnen Apulie een hele lekkere olie zoeken, maar je, wij willen, want wij hebben natuurlijk een heleboel verschillende olieën, ja. een typische. Olie uit Apulia moet ook smaken zoals een olie uit Apulie hoort te smaken. Namelijk naar Coratina-olijf. De Coratina-olijf Coratina is dé olijf Apulia. Die heel erg bitter en heel fruitig en heel heftig en sterk. Ja. Nou, daar zoeken we dan een hele goede exponent van die dat heeft. He, want je kan dan wel een hele lekkere, zachte, vriendelijke olie uh, gaan vinden daar. Ja. maar dat, Die komt uit Ligurië. Ja, okay. Dus in Ligurië moet je die... Ja, ja, ja. Maar, maar dan nou, loop goed. je dus over die beurs... En uh, met, met nou, appeltjes nee. in je zak. En ja, dan... en dan weet je natuurlijk... Na, na vijf van die olieproeven of na tien weet je het helemaal niet meer. Nee, nee dat nee, raakt het nee. ongelooflijk in de wacht. Precies, dus ja. Het is ontzettend moeilijk. En ja. ook is het heel erg moeilijk om het te onthouden. He, want je, he, want je, je proeft dan achter elkaar... stalletje, stalletje, stalletje. En dan, na de zesde denk je van... hoe was dat bij die tweede dan? Was die ja. nou zo lekker of was het dan die derde? Weet je, dus... Je, ja, want... Dus wat we nu doen is... als we iets interessant vinden... visitekaartje vragen schrijven schrijf het meteen erop... Dat was die olie van die man die lekker dus zo en zo's maakt. Want ja, ja. op het moment denk je nou, dat, onthoud ik wel. Maar een half uur later weet je al niet meer. Nee, Dan nee, nee. Ik, was ik, dat, was dat die keer? Al, weet je? Maar jij hebt dus wel bij de Organizzazione nationale Assaggiatori, Assaggiatori, Olio e Olivia. Ja, dat zoiets. Oh, nou. Cursus gedaan. Ja. Daar heb je een cursus gedaan. Jij ja. bent dus officieel olijfolieproever. Ja, Assaggiatore heet dat assaggiatore. Okay. Gewoon proever is dat. Ja, in, ja. in, in Imperia, in Italië. Ja, hebben we die cursus gedaan. Ja, ja, ja. ja daar leer je dus proeven en dan leer je de, de defecten, dus de fouten in olie herkennen. Want er zijn meerdere ja, negatieve uh, kwaliteiten, kan olie hebben, die dus afgekeurd moet worden. En de positieve uh, leer je herkennen. Ja. Maar eigenlijk vooral de negatieve, dat je die thuis kan brengen, wat, wat de verschillen zijn. En dat is natuurlijk heel, heel erg leuk. Ja, ja. En, en jij vertelde van uh, ja, wat je zegt, het geheugen voor, uh, voor een smaak. Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Dat is het, het lastige van proeven. Uh, vooral van uh, het beoordelen. Want beoordelen heeft natuurlijk pas zin... Als, in, als je het kan vergelijken met, met anderen. Hè? Uh, ja, natuurlijk. Ja, uh, ja. dus, dus je moet een referentie hebben. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. En die referentie moet dus ergens in je hoofd zitten. Dus je moet nog weten hoe goed of hoe lekker kan een olie van dit soort olijven smaken. Hoe was die van vorige week en vorig jaar... en die we toen hebben geproefd, hoe was die? Is deze nou lekkerder of minder lekker? Of ja. is die zachter of romiger? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dus en dat is heel lastig van ja. proeven. Dat je ja. dus moet kunnen zoeken in je hoofd. Precies. Hè, in je herinnering. Van, hoe was dat dan, die olie? Die... Oh, die en was... hoe doe jij dat? Nou, dit moet je dus proberen, een soort van... wat ik je al eerder uitlegde, ja. een soort van kast maakt in je hoofd. Waarin je... Uh, in je herinnering terug kan gaan naar die smaken dat je dan dat je ja. die een plek hebt gegeven in je hoofd. Ja. Met een verhaal nou, bij. ja zoiets <laughs> ja precies dat, dat komt er inderdaad op neer. is ja, ja. ik ook aan te denken. Ja. Maar dat je dus ook dat is natuurlijk het leuke dat je hoe meer je proeft en hoe langer je proeft hoe ja. dat zegt die die, die, die bij die ona zeggen ze het ook je moet ook al ben je al heel lang met olie bezig je moet ja. iedere dag proeven om erin te blijven in dat in dat proef uh, die proefmanier. Ja ja ja. ja. He, anders raak je eruit. Ja. En uh, nou ja, daardoor, dus hoe meer je hebt geproefd, hoe meer je dat ook kan vergelijken. Het is niet zo dat ik beter, dat mijn ja. mond beter zou kunnen proeven. Maar dat ik meer vergelijking heb. Ja. En dat het misschien handiger ben om het te onthouden. Hè, maar de mensen die bij ons... La, maar weten, laat mij nou, eens even iets proeven. Je hebt ze niet voor niks ja. meegenomen, toch? Ja, zal ik ja. even kijken wat hebben we hier oh ja We hebben eerst een hele zachte. Dat is voor jou wel leuk. dus ja. uit de Provence. En gewoon plat op mijn hand, hè? Ik zo. doe het gewoon in een holletje van je hand. Ja. En ik zo, geef je een beetje. En dit is een... Dus een hele fluwelige, zachte olie. Ik lik hem nu op. Dat is de olie uit... Ja, is heel zacht. Is die heel jong of zo? Die olie is allemaal, allemaal jong, want de olie die je bij ons koopt is allemaal van dit jaar. We verkopen natuurlijk geen olie van vorig jaar. Waarom niet? Nou, de olie van dit jaar is het lekkerst. Ja, tuurlijk. Kijk, olie gaat alleen maar achteruit. Ja, maar Hè? na anderhalf jaar kan je hem toch wel bewaren. Jawel, maar goed, wij zijn natuurlijk een speciaal mm, zaak ja, Moet in olie. Te wij te gaan ja. natuurlijk niet olie geen van vorig jaar olie. verkopen. We nee, verkopen olie van dit jaar... Dat is ook het goede, dat je weet, bij ons is die olie vers. Dit komt uit de Provence. Een heel... En proef je dat het heel rond en vriendelijk en zacht ja, is? Hè? Ja, ja, ja, En als je nou bijvoorbeeld naar... Uh, uh, Hij moet dat... opbouwen, hè? niet sterk. Dit is een superlekker hè? olie uit uh, Italië, uit Gaeta. Dus dat is een uh, en waar ligt dat gebied tussen Napels en Rome. Ja. Daar proef je veel meer uh, smaak. En het bijzondere van deze olie is, vind ik... Mm. Dat je hier... Eerst, die eerste indruk is heel erg zoet hè, en zacht en ja. zoet. En dan proef je toch ook de fruitigheid en de bitterheid. Ja, een beetje bitter eigenlijk. Een beetje bitter keller. en een beetje peperig. En peperig, ja, scherp. Zijn, het is iets scherps. Precies, iets scherps. En dat zijn eigenlijk de vier smaken die, die in olijfolie horen te zitten. Bitter. Zoet. Zoet. Zoet, fruitig, groen, bitter en scherp. En die, die zitten in deze olie, vind ik heel erg mooi. Ja. Dat je die alle vier herkent. Ja, precies. En, dat en is in achter elkaar. Ja, en achter elkaar. <laughs> en in evenwicht zonder dat de een de ander verdrinkt. Dus ja. Dat is wel heel erg ja. prachtig van deze olie. Ja. Nou ja, dat is dus ook een olie die ongelooflijk veel uh, prijzen krijgt. Die man dat is een ongelooflijke fanatieke maker. En ja, ja. Dat, nou ja, je, je proeft het dus wel. En het is ook ieder jaar, heeft hij diezelfde mooie balans... Ja. en die frisheid ja. en die zachtheid. Nog eens, nou, En dan heb je... Uh, het is wel leuk om... Enorm contrast met de Spaanse olie. Maar eerst een Franse, dat was een Italiaanse. Nu is een... het Spaanse. Okay. En het is een heel uh, duidelijk verschil tussen de Spaanse en de Italiaanse. Is dat die Spaanse... Eens even te Daar die... laten ze de olijven veel langer rijpen. Oh, dan is, ja, ja, ja. Mm. Dat is heel anders. Mooi, wat een verschil, hè? Maar die is veel vleziger en zwaarder en voller, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat komt omdat ze... Het zijn natuurlijk ten eerste heel andere olijfrassen. Maar ook dat ze die veel langer laten rijpen. In Italië oogten ze al in Pff, november. Maar het, het, het, je proeft ook het verschil in de Italiaanse en de Spaanse keuken hierin, hè? Ja, het is, het is heel ja. duidelijk dat het, hè? Nou, dat het ook een heel ander soort keuken is, een heel, ja, heel ander ja. soort olie. En die passen bij elkaar. En dat is een heel erg mooi, ja. uh, mooi aspect van die, van die olijfsmaak. Ja, absoluut. En de kleuren zijn anders. Uh, de ene is wat groener, de ander wat gele. Ja, nou, en de ene wat doorzichtiger. Dit, en, uh... Omdat die olie van ons allemaal vers is van dit ja. jaar, zijn ze allemaal groenig. Ja, ja. En de een is wat weer groener dan ja. de ander. Want olie is dus eigenlijk olijfolie is heel erg groen in het begin. En wordt na een jaar. Na anderhalf jaar steeds geler. Uh, geler. Echt is het nou erg als, hij eventjes, uh, als het te koud is geworden? Nee, Verlies ja, hij dan totaal smaak? Niet. Nee, nee, totaal niet. Echt niet? Nee. Want die gaat dus wordt inderdaad olie bevriest al bij 10, 11 graden. Ja. Dan ja. wordt het al dik. Ja. Ja, als, het, als je bijvoorbeeld een fles in het raam hebt staan... wat mensen doen wat over, sowieso heel slecht is voor olie... omdat er dan licht en zon bij komt. Dus je moet ja. nooit in het, in het zon licht. Maar als bij het raam is het ook wel eens heel koud. Ja. Hè? Nou, dan, dan wordt die olie gewoon dik en wit. Ja. En dan ja, er is er dus niks aan de hand die... Geef niks. Die, nou wil ik wel die vierde fles nou, ook, wil je ook. Ja, daar ben ik ja, dat dat wel veel. nieuwsgierig. Ja, dat, ja. Is een, dat is een Turks nee. uh, oh. olie, Balekesir. En dat is, uh, ja, dat vind, ik, vind ik heel erg leuk. Want die, wij, krijgen, wij krijgen natuurlijk als winkel ongelooflijk veel olie aangeboden. Hè. Dus nou, ja. echt Iedere week komen er mensen olie brengen. Ja. Uh, die op vakantie zijn geweest of die okay, een oom ja. hebben of ja. weet ik wat. Maar ook heel veel Turkse olie. En die, die vind ik bijna altijd is het niks. Is het heel slap en suf. Ja. Maar deze olie uit Balekesir is wel degelijk uh, lekker, is wel zacht, maar toch ook fris. En heb je die ontdekt doordat iemand die meebracht of uh, iemand of heb, die, een... langs, die inderdaad lang kwam in Amsterdam en die zei: ik heb lekker olie, want ik maak die, produceer die. Ja. En dan zeg ik altijd: het is goed, stuur maar een monster op. Ja. En dan gaan we het proeven. En deze man deed dat dus inderdaad. Oh. En je proeft, dit is ook wel heel erg lekker. Heel, heel, heel fris. Lekkere, frisse, heel lichte, lichte frisse smaak. Ja. Nou, dat is uh, ja. Geweld dat ja, ze dat goed. daar dus toch uh, maken. Leuk en, ik vind, je ook ik vind het leuk om Turkse olie te hebben. Ja. Alleen het is het natuurlijk wel buiten de EEG. Oh ja. Dus daar, daar krijg je dus te maken met importheffingen. Dat, dat is je het. gedoe. Nou, gedoe is, kost gewoon geld. Ja. Dus de EEG probeert gewoon die, die, de markt te beschermen. Of oh. beschermt de Europese markt door uh, uh, ja. exportheffingen uh, op te leggen. Ja, ik zie je, daar valt veel te veel over te zeggen. Wat zullen we, wat zullen we draaien? Uh, Jantje Smit. Zullen we even Jantje Smit draaien? Ja, Jantje Smit is gewoon heerlijk. Want dat heb jij bijstaan, ja? ja? Nou, ik, ik vind dat ongelooflijk uh, levenslustig. Uh, een heerlijk, meelal uh, lied. Ik, vind dat, uh, ja, ik word er ongelooflijk vrolijk van als ik, dat, als ik dit liedje hoor. Nou goed, zet op dan. Kun je hem vinden? Maar ze ja, moeten zijn. hem eerst nog zoeken. <laughs> ja, komt ie. <laughs>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 Een aantal vrienden met me mee. Ik zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen. vrolijk weer. Het is toch heerlijk. En dit maakt hij niet meer tegenwoordig. Nee, ik vind het allemaal Zeker tutliedjes maakt hij. Ja. Terwijl vroeger, ja, ik vond het heerlijk. Tut. Precies. Oké, okay, toen was het nog een leuke, fijn, fijne knul. De keuze van Manfred de Graaf, Jan Smit. Manfred Meewig. Manfred, Manfred Meewig, Manfred de Graaf. De... is een acteur. <laughs> Manfred Meewer. Uh, kok, uh, Oliman uh, En nu gaan we het even over, over dat kokgedeelte. Want uh, nou, onlangs is verschenen. Waar heb ik het nou in die tas? Je hebt het daar ook liggen. Ja. Uh, een prachtige boek. Uh, Recette pour bien vivre. Dat heeft hij samengemaakt met... Uh, um, zeg eens even. Uh, Marlijn, Marlijn Vonk. Marlijn Fonk. En Sigrid Kardonk. Ja, is wat precies. Uh, begon en allemaal... Erik Rikkelman, de grafisch vormgever, daar ja. moet ik er wel uitdrukkelijk bij zeggen. Want Precies. die heeft heel veel goed werk gedaan. Nou inderdaad, die heeft er iets heel bijzonders van gemaakt. Het, het begon allemaal uh, met, een, met een schriftje uit 1870. Dat is gevonden met handgeschreven recepten en mooie tekeningetjes. En stiliste uh, Marjolein Fonk die wilde dat uh, proberen uit te geven. En liet het, neem ik aan aan jou, lezen. En jij dacht, ja, dat is die klassieke Franse keuken die, uh, die ik proefde ook. Uh, hè, als ja. ik in, dat restaurant, ja. of in het café uh, in, in Rouen uh, ging eten met die... Vanaf die tijd al bedoel ik. Uh, nou, het, zijn, het zijn allemaal recepten die de Franse huisvrouw of, of dienstmeisje vroeger kon koken. En die uh, eigenlijk steeds meer verdwijnt. Hè, door, de, door de moeilijke restaurantkeuken en door de friet-hamburger- uh, friet, en pizzacultuur. Uh, het zijn geen uh, gerechten waar je uh, uh, ook. He, waar die topkops, top, topkoks uit de uh, Nouvelle-cuisine eind jaren zeventig uh, uh, mee kwamen. Het is allemaal heel erg. Basic, ja, ja. ja. En inderdaad niet ingewikkeld. Nee. Ja. nee. En dat, nou ja, ik vind dat natuurlijk een heerlijke keuken. En ook een keuken die heel goed te doen is eh, thuis. Het, het kost wel wat meer tijd. Maar het zijn ook meestal is het, zijn het geen dure ingrediënten. Het zijn juist wat simpele uh, gedeelten van vlees bijvoorbeeld. Van, de, ja. van de dieren die je juist stooft. En dus het kost wel wat tijd. Maar het is ook wat goedkoper om in te kopen. En dat, ja, het is een ongelooflijk lekker, lekker soort eten. Waar volgens mij iedereen eigenlijk... Uh, heel erg van houdt. Ja, precies. Ik, je, ik merk ja. dat gewoon dat mensen die, die het boek uh, inkijken... dat mensen ook dingen herkennen. En ook en denken. oh ja, het verdomme het is lekker, daar heb ik zin in. Ja. Die dat ook zin hebben... Uh, om, het, om het te zien, maar ook het echt gaan maken. Heel veel mensen koken uit het boek en, en, en zinnig, vinden ja. het erg leuk. Ik heb ook heel echt. veel dingetjes gemaakt ja, nou, en ongelooflijk veel succes gehad. Nou. En echt, het is ook simpel. Het is, uh, je, je ziet ook niet, het zijn heel, het is een klein lijstje ingrediënten en een heel kort lijstje van hoe je het moet maken. Ja, maar goed, het is en ook als... wel een beetje mijn, uh, mijn ding, want je kan, kijk, er staat bijvoorbeeld, een, staat bijvoorbeeld pot feu staat erin, hè? dat is een van ja. de uh, klassieke Franse uh, gerechten. Ja. Daar heb ik... Bij mij is dat één bladzijde. Maar er zijn ook boeken, fantastische boeken... die er vier, vijf bladzijden over schrijven over portefeuille. Je kan daar natuurlijk enorm ingewikkelde verhalen over uh, houden... En, over, en enorm veel ingrediënten voor gebruiken. Maar ik, ik heb het allemaal toch simpel gehouden. En uh, ik denk, als, als het hier, hier lukt het gewoon mee... En ja. je kan het altijd nog veel ingewikkelder maken. Maar waarom noem maar je het vis- en garnituur? Ja, dat is een drukvaat. Oh, een Ik je nou toevallig net op. <laughs> ja, belachelijk, hè? Ja, heel raar. Dat we dat niet gezien hebben. Nee. Ja. Nou. Maar goed. Weet je dat... ik... Nou, weet je wat ik het prettiger eraan vind? Is dat... Uh, ja, je moet natuurlijk gewoon wel normaal basis kunnen koken. Wil je dit... Hè? Ja. Maar, ja, dat wel. Hè, je moet wel een paar dingetjes al ja, weten ja. van hoek, die, Maar die heb je er niet allemaal ingezet. En dat nee. staat gewoon... En daardoor is het ook simpel. En ja. het is ook... Ik vind zelf... En volgens mij vinden veel mensen... een, een kookboek is ook iets wat je, wat je doorbladert... Waardoor je, denkt waar, waardoor je op een idee wordt gebracht. Ja. denk ik, oh verrek, ik kan een konijn maken. Oh ja, met konijn, mosterd. Ja. Lekker, dat doe ik. Weet ja. je, dat je even op een idee... Dat je wel, ja. en dat je misschien even kijkt... oh, hij zit een mosterd in, oh ja, in Rome ook. Oh ja, een witte wijn, oké, okay, dat heb ik wel. Nou, dan ga je het gewoon maken. Ja. Dan kan je nog even een beetje lezen. Je ja. hoeft het niet helemaal precies nee. stap voor stap te volgen. Zo... Nee. So, het is op, om op een idee te komen. Ja. En jullie hebben een, een, een, een wagen vol met een mooi een, een servies. En een, weet ik veel wat keukenspulletjes uh, geladen. En ja. zijn naar Zuid-Frankrijk gegaan. Ja, twee keer een week zijn ja. we op een soort landhuis uh, we gaan koken ja. en fotograferen. Ja. In de, in de ja, van de zomer. Of afgelopen zomer. En, en, het, het, en hebben we alles dus inderdaad gemaakt en opgegeten. Ja. En... Uh, ja, het was een fantastische uh, periode natuurlijk. Want het is heel erg dat het in Frankrijk ook een beetje aan het verdwijnen ja, is. Ja, het is ontzettend moeilijk. Je kan ook bijna ik... geen lekkere Routier meer vinden. Nee, allemaal verdwenen. Ja. En dan was ik, ik was van de, vanochtend nog in Frankrijk en uh, we krijgen altijd zondagochtend uh, de krant van de bakker. De bakker komt langs, weet je wel. En die houdt dan van ons een krantje. En uh, hier is een uh, werd een heel artikel over een, een bekende Franse uh, tv-kok Laurent Mariotte die dus uh, enorm veel succes heeft met zijn uh, revisité vos Classiques. Ja. Dus ook weer de Frans aan het heropvoeden is ja. om niet ja. te vergeten die. En ja. toen, nou hoor ik van jou, dat dit ook... Ik durf het niet te vragen, van dit moet je eigenlijk in Frankrijk uitgeven. Ja, ja maar dat gaat dus nu gebeuren. Ontzettend ja, dat is leuk. is nu uh, zeer waarschijnlijk, ik geloof dat het zelfs al helemaal rond is... dat een uh, hele goede Franse uitgever dat gaat uitgeven in Frankrijk. En het is natuurlijk wel heel erg grappig dat er een boek... wat oorspronkelijk uit Frankrijk kwam. Want het is een oud-Frans schriftje dat ja. wij bewerkt hebben. Ja, en het is van, van een... Uh, wie heeft het geschreven? Een man. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja, waarschijnlijk een man. het schrijft ook in een, in een, uh, een opdracht in het, op bladzijde 2 dat het voor zijn tante is, uh, van Marie Poitier. Daar ja. heeft hij het boek voor geschreven. En die heeft dus ook dat, het boek zo genoemd. Recette recet pour bien vivre, dat hebben wij niet bedacht. Maar dat heeft hij, uh, hij, dat heeft hij bedacht. Waarom zou die dat gedaan die hebben? Nou, dat, dat ken ik ook iets. Ik denk dat hij het heeft gegeven dat zij ging trouwen of zoiets. Ja, en dat het ja. dan een boek is wat hij haar gaf. Want er staan ook in het oorspronkelijke boek staan niet alleen recepten voor, voor eten... maar ook uh, voor tandpasta en voor, uh, om dingen schoon te maken. He, dus vroeger was zo'n receptenboek, zo'n cahier, was ook meer een soort uh, huishoudboekje. Uh, alles, alles bij elkaar. Ja, ja waar je ja, dingen ja. die je moest onthouden. Daarom staan er ook heel veel patisserie dingen in, ja. bakdingen. Want dat zijn uh, precies dingen die je ook precies moet onthouden. He. Hoeveel gram van dit, hoeveel gram van ja. dat. He, dus dat, daar waren die boekjes, daar zijn ook heel veel boekjes van. Van mensen die dus recepten en tips en ideeën ja, ja, verzamelden ja, ja, ja. in een boekje. Hey, we, hebben nog, we hebben nog 55 seconden. <lacht> <lacht> dan is dit uur over. En ik heb hier nog, nou, jeetje. 36 vragen. Dan 36 vragen. Maar uh, blijf anders nog heel eventjes uh, uh, na het nieuws ja, uh, zitten. Laat la, de eindtune maar vast even klinken. Want uh, it, it, bijvoorbeeld, nee, we hebben het helemaal niet gehad over. Uh, Johannes van Dam schrijft de inleiding uh, van het boek. En die legt uit, was voor mij een enorme eye-opener, waarom ja? wij in Nederland. Ja. Hey, nu, nu wordt het beter, maar jarenlang zo smerige keuken hebben gehad. En als u wil weten waarom dat is, dan moet u blijven luisteren. Tot na nieuws.